Bij vrouwen werd minder op afkomst gelet dan bij mannen. Ze worden waarschijnlijk gezien als betrouwbaar en ambitieus... terwijl migranten mannen als bedreigende worden gezien, zeggen de onderzoekers. Vooral Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden... maken minder kans op uitzendwerk. Marokkaanse Nederlanders maken evenveel kans als autochtone Nederlanders... constateert het SCP. Libië sluit vanwege de groeiende onrust in het land de grenzen met vier buurlanden...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 In Zweden is de inzamelingsactie Serious Request afgesloten... die dinsdag in Nederland begint. Drie dj's zamelden met zes dagen verzoeknummers draaien... 2,6 miljoen euro in. Vorig jaar was dat 2,1 miljoen euro. Het Zweedse glazenhuis stond het jaar in Malmö. De dj's waren twee mannen en een vrouw. Het weer dan vannacht buien. De temperatuur ligt rond een graad of vier. Overdag veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt dan een graad of zeven.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 Welkom terug bij Echte Jan, de Radio show van Poland. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb jij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is EchteJan. En je kunt straks gratis bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vandaag is: je raadt het nooit. Een stille tocht voor een aangespoelde bultrug is om te janken. Maar nu eerst nog even door met onze hoofdgast Lucas Hartong, euro eh, voor de PVV. Jan! Uh, uh, jullie zitten daar dus uh, in uh, Europa, in Brussel. En af en toe moeten jullie ook nog eens even naar Straatsburg. Ja. Wanneer is dat gezeik afgelopen? Want ik vind het allemaal hartstikke leuk. Hè. Er gaat heel veel geld naar dat Europa en dat is al, is al erg genoeg. Maar dat jullie nog steeds dat geintje van dat verhuizen doen, dat is echt schandalig. Wat mij betreft, Jan, gisteren afgelopen. Ja, dat snap ik. Maar en is wij... daar niet een keer een meerderheid voor? Kijk, ik weet ook wel dat de eurofielen in Europa willen blijven en, en jullie uh, willen dat niet. Dat is allemaal duidelijk. Maar ja. zij zien toch ook dat alle landen moeten bezuinigen. En dus dat dat oh ja. achterlijke verhuizen ook een ja, keer moeten ophouden. Zeker, zeker. Maar, maar komt er nou, ook dat daar beweging zit, in? Dat zit niet vast op het Europese parlement. Een Engelsman die heeft uh, eigenlijk die one-seat-campaign uh, een jaar geleden opgezet. Daar hebben wij ons gelijk al bij aangesloten. Ze hebben gezegd, er, er moet één plaats komen. En het is of Straatsburg of Brussel. Maakt ons op, in principe niet zoveel uit, maar één plek. Uh, de overgrote meerderheid van het Europese parlement die steunt dat uit allerlei uh, politieke gezinten. Dus wat dat betreft uh, is het heel duidelijk, behalve Frankrijk. En het zit ook op de Franse staat vast. Kijk, in, in, in Straatsburg gaan al die parlementariërs, al die 750 man hier aan één keer per maand daarheen. Die ja. zitten allemaal in hotels, er wordt flink gebunkerd, er wordt allemaal gegeten, er wordt uitgegaan. Dus wat dat betreft, eh, verdient Frankrijk daar enorm veel geld aan. Dat willen ze natuurlijk niet kwijt. Nee, begrijpelijk. Maar dat, dat, is, dat is de enige reden waarom ze dus hebben gezegd. Wij, wij willen het donne statuut hebben. In het statuut uh, geschreven hebben. En ze hebben gezegd dat de vestigingsplaats van het Europees Parlement moet Straatsburg zijn. Maar ze hebben één fout gemaakt in datzelfde statuut. Ze hebben gezegd. In Brussel wordt vergaderd voor de commissies. Ja. Nou, wij proberen dus nu uit alle macht met het parlement om het voor elkaar te krijgen dat het inderdaad in één plaats allemaal zal gaan plaatsvinden. En ja, wat jou betreft, en nou, daar Straatsburg. Zal, ja. En daar zal het uiteindelijk wel ook van gaan komen. Straatsburg is op zich een mooie stad om te verhalen. Het is dus een groene stad, dus wat dat betreft... Ik, ik vind het helemaal niet erg waar het gebeurt. Want je moet ook ergens je werk doen. Maar, maar in één plaats. Maar Frankrijk ligt nog steeds dwars. Ja. Iets anders. We hadden het net even over terug naar Nederland. Maar dan nog even die andere optie... Uh, moeten we niet door en gewoon zeggen, nou laten we dan in godsnaam maar.? Het, wat je had over het parlement, wat het ja. toch steeds een papieren tijger is, want die commissie die maakt ja. feitelijk alles uit. En jullie kunnen een beetje raar doen maar dat maakt niet zo. Waarom dan niet dan maar door als dan die andere optie zo moeilijk is en zegt, nou oké, okay, dan willen we dan in ieder geval dan gewoon een echte parlementaire democratie van maken. waarin het parlement de regering controleert. En dan moet je ja inderdaad ook een federale regering hebben met vergaande bevoegdheden. Is dat dan niet nog beter dan wat er nu is? Nee, dat is wat uh, Verhofstadt bijvoorbeeld wil. En Coen Bennett van de Groenen, Die hebben laatst een boekje geschreven van... we moeten toe naar een federale uh, Europa. De Verenigde Staten van Europa. Ze vergeten alleen één ding. Er is geen Europees volk. Dat is het grote verschil met Amerika. In Amerika waren natuurlijk allemaal Amerikanen... die dezelfde taal spraken grotendeels. Zeker bij het begin. In Europa is dat niet zo. Het is, het is ene toren van Babel. Dus vaak verstaan we elkaar zelfs niet eens. Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid vertalers die er in Brussel in de straat zitten, daar zeg je u tegen. Dat kost ook een hele berg met geld. We moeten gewoon dus stoppen met dat hele federalisme. We moeten terug naar dat unieke systeem wat we in Europa hebben... van al die prachtige landen en volken die gewoon een eigen parlement hebben... die ook door de eeuwen heen gevochten hebben voor die zelfstandigheid van hun eigen burgers. Je moet niet vergeten, Nederland is iets. Hè? Nederland staat ook ergens voor, staat voor. Voor een stuk vrijheid. We hebben met de watergeuzen gevochten tegen de Spanjaarden tegen alle bezetters. We hebben in de Tweede Wereldoorlog tegen die, tegen die Duitsers gevochten. Nou, niet en, zo heel veel mensen, hoor. En nu moeten we opeens een federale staat gaan vormen met al, met al die staten? Dankjewel. Hé, hey, maar uh, we hadden een tijdje geleden hier, Sofie, in het veld van uh, D66. Ja. Uh, Europarlementariër. Nou, die uh, is redelijk tot zwaar op ja. uh, Europa kunnen we ja. stellen. En die zei, joh, uh, allemaal leuke en aardig, joh, wat al die eurosceptische types... allemaal lopen te verkondigen. We zitten al hartstikke dik in die politieke Unie. Daar zitten we al. Dus ja, we kunnen nu zeggen, ja, we moeten niet naar een politieke unie. Maar daar zitten wel Lucas. Kijk, en daarom wil ik nu zo graag mogelijk, zo snel mogelijk het hele Europese parlement afgeschaft zien. Um, zij denken dat ze heel veel te zeggen hebben. Maar zoals je zelf al aangaf ze net, uh, uiteindelijk degene die het voor zeggen hebben... zijn de commissie, sorry, de commissie doet dus voorstellen... maar de Europese Raad van Ministers, die hebben het laatste woord. En gelukkig, één keer in de zeven jaar hebben zij vetorecht. En dan mag dus Nederland ook zeggen, wij gaan hier gewoon niet in mee. We doen niet mee met al deze plannetjes. We willen gewoon een ander plannen of we wijzen het helemaal af. En op zo'n moment kan Nederland wel degelijke vuist maken. En uh, het Europees parlement is een nep parlement. Hoewel ik er zelf in zit wat liters koffie en thee doorheen jaagt. Wat maar zit te reutelen en zit te doen. En allerlei resoluties en, en amendementen en voorstellen opstelt. En denkt dat het heel wat is. Maar het is gewoon helemaal niets. Want na zeven jaar wordt het afgeknald? De... Nationale lidstaten die hebben gelukkig nog steeds één keer in de zeven jaar het veto-recht. En ook elk jaar bij de begroting. We hebben net de begrotingsonderhandelingen voor 2013 achter de rug. Nederland heeft zich eindelijk voor het eerst dus behoorlijk hard opgesteld. Samen met, uh, met Engeland en met, uh, weer met, uh, met Zweden, Oostenrijk en Finland. En je ziet dat aantal landen ook toenemen die dus om het jaar zeggen van wij zijn het gewoon behoorlijk zat. Nou, daar hebben ze een hele leuke oplossing voor in Europa. Dat is namelijk uh, dat je als nationale staat geen moe meer over de, je begroting te vertellen hebt. Ja, nou, dat, dat, dat komt dus weer uit de koker van die commissie en het parlement. Wat gebeurt? Die, die hobbelden weer vrolijk achter. Nou, go, wat een leuk plannetje, want uh, onder, onder aan, aanvuring dus van die federalisten zeggen ze, ja, gewoon die nationale lidstaten afschaffen. Straks uh, mogen maar, er ook maar geen... Maar dat gaat gebeuren. Er mogen ook geen eurocritici meer in het Europees parlement komen. Die moeten we gewoon uitsluiten, die partijen. Ja, ze gaan iets over partijen ja, zeggen, hè? Ja, die, ja, wie, wie, wie er, wie dan nou, dat, wel dat is in uh, welkom, welkom in de democratie die Europa heet. Ja, je hebt toch een beetje stellig de indruk dat er voor de vorm wat wordt tegengesput door onze minister-president. Maar dat het eigenlijk is het ook wel weer zo'n geval dat je gelopen koers is. Dat voel ik. weet niet hoor, misschien ga ik te Jan, ver, daarom maar... hebben we de PVV in de regering nodig. Ja, ja en dan zit je in de regering dan stap je eruit. Ja. Nee, nee, nee, dat... We hebben nog even een, een, een checkvraag. Check de feiten. Ja. mail van oprechtianetpound.tv van een zekere Bilal. En die zegt: zeg, volgens mij kost uit de euro stappen volgens onderzoek meer dan 50 miljard euro'tjes. Is dat waar? Nee. Het kost het dan? Nee. Dat zal veel minder zijn. Ja, wat dan? Wat, wat. Pin me niet vast op de 5 miljard. Nee, maar. Dit is een groot Laat ik de vraag anders, je hebt anders beantwoorden. Je 5 miljard speling heb je. Ja, laat ik de vraag anders beantwoorden. Het kost ons veel meer als we erin blijven, als ik zie dat de komende zeven jaar... er duizend miljard op de begroting staat... Dat is een en we zijn nu aan het onderhandelen om er 200 miljard van af te schaven. Ja, ja. heb je 800 miljoen? Ja. Of 800 miljard? Ja. Maar dat heeft Nederland een klein aandeel zien. Ik ben ervan overtuigd, en dat weet ik ook. En, maar goed, ik, nogmaals, ik ben geen econoom, ik ben slechts politicus. Ja. Ik ben ervan overtuigd, en dat is ook doorgerekend... in het Lombard Street Review Report... en ook door andere internationale organisaties in Duitsland... die zeggen, luister eens, als we eruit stappen... Is het veel goedkoper? Lucas, 5 miljard mag je ernaast zien. Hoeveel gaat het ons kosten om eruit te stappen? Echt, ik, ik, nou, laat la, Nee, ik, Nee, ik, ik ga me niet vastpinnen op een miljard. Ik, nee, maar, ik, ik nee, maar antwoord die vraag. Nee, je, ho je hoeft, niet, je hoeft nee. helemaal niet vastgepind te worden op een miljard, want je hebt 5 miljard speling. Maar het is ja. wel fijn als je zegt: we moeten eruit, want dat is goedkoper. Dat je dan wel weet wat het dan, het, hoeveel la, goedkoper het is. Laat ik het zo zeggen: ik zal je niet, ik zal niet zeggen dat het, dat het goedkoop is. Het, het zal ons ook geld kosten. Dat wat ik gezegd heb. Maar hoe komt veel het, denk de, Er je? komt een eindafrekening. Ik denk, als je het heel grofweg ziet, nou, uh, stel je voor dat we even die komende 7 begroting nemen. Nou, we, we dragen per jaar 6 miljard, 6 miljard af aan, aan Brusselse Nou, zeven. keer 7. 242. Grofweg. Dat gaat het kosten. Dat zal de eindafrekening worden. En je zegt dat die, die, die 50 miljard een beetje over is? Vooruit, 42 miljard. En dus en dat, en dat, miljard. Dat, is, dat is dus wat het, wat het ons ongeveer. Zou gaan kosten. Geheel veel, veel weg. Om eruit te stappen. Slijkt dus wel best be, beetje nogmaals, veel, toch? nogmaals, nogmaals, nogmaals. Uh, het, het, het zal veel goedkoper zijn om ermee te stoppen. En ik denk, als je, als je ziet wat er nog aan gaat komen aan rekeningen in Spanje, Portugal, Griekenland, wat er nog allemaal moet gaan betalen. Ja. En nou, de economie daarna, ik bedoel, oké, okay, we doen het. 42 miljard zijn we klaar, kwijt. Daaraan, aan eruit te stappen. En de economie krijgt daarna niet een dusdanige knauw dat je er nog eens 100 miljard bij op kan tellen. Nee. Want dat blijft gewoon, dat blijft gewoon zoals het is, alleen dan met de golders. Hand, de, de handel gaat gewoon door, de, de, de internationaal transportsector... Geen enkel probleem met de nee. wisselkoersen, dat is een hele verhaal... Dat niet is... dat, Nee, niet geloof ik geloof, er niks van. Nou goed, ik was, we beginnen maar mee met de goed in de gaten houden... dat ze onze pony verbrassen daar zo... Ja, dat uh, lijkt geloof. me een heel goed idee. En daar zullen wij uh, heel goed voor waken. Wij danken jou vreselijk hartelijk voor, voor je komst en uh, nou ja... je wel we dat mee. je er was, Lucas. Ga je nu weer naar Brussel gelijk nu al nu? Nee, ik ga nu vanavond nog even naar huis. Want ik wil vanavond ook nog even slapen en dan... Ga ik morgen weer aan de slag? Hey, hoeveel pak je nou eigenlijk per maand daar? <laughs> word er ja. wordt gezegd: met alle onkostenvergoeding zo'n zo 13-rug-is het maandje. Ik wil je het precies weten. Ja. Ik, hou er, uh, ik, ik, ik betaal 52% belasting in Nederland. Ja, ja. Want, daar word ik ja. ook nog over afgerekend. Ik denk dat ik uiteindelijk zo'n 4,5 netto overhoud. Nee, dat valt ook wel mee. Ja. Wat op geld. Uh, wij krijgen nog allerlei on onk onkostenvergoedingen ja, voor ons kantoor. Daar, lekker, houden wij, daar houden wij 90% geven wij terug. Dus we behouden met 10%. Je krijgt iets van 4300 euro per maand om potloden en papier te kopen. Ja, ik, ik zou je zeggen dat je beter in de, in de commerciële sector kan zitten... dan dat je Europarlement zit kan worden. Oh, ja. Nou ja, dat was toch het plan. Dank je wel dat was. Graag gedaan. Nou Jan, dan gaan we verder met onze echte Jan en de Vreemde. De NOS-correspondent Jan Eikelboom namelijk is net eh, bijna terug... van een tweeweeks reis door Tunesië, Libië en Egypte... de hele Arabische lente afgejoekeld. Het is hoogste tijd om te informeren of we nog een beetje willen vlotten... met die Arabische lente. Ja, Jan. maar hij zit nog even in Cairo. Oh. Goedenacht, Jan! Ja, en een hele goede nacht uh, collega's uh, Jan... Dag Jan, dag Jan, hallo, ik uit Cairo, ja hoor. Het ziet eruit dat de Egyptische kiezers in een kleine nipte meerderheid... ...ja hebben gezegd tegen de nieuwe grondwet van, van de heer Morsi, hè. En de rest ja, is woedend. Waarom eigenlijk? Want een grondwet is toch juist een goed? Ja, op zich is het natuurlijk goed dat er een grondwet komt... ...alleen uh, ongeveer de helft van de bevolking, nou ja, iets minder dan de helft is van de bevolking... ...is het helemaal niet eens met wat er in die grondwet uh, staat. En uh, dat gaat om een, uh, een aantal punten. Uh, om te beginnen, staat er in die grondwet... ...dat uh, Egypte een land blijft... ...want het was al zo onder Mubarak... Uh, ...waarin de wetten geïnspireerd zijn op de sharia... Uh, ...daarmee wordt het dus eigenlijk... Een, een, ...een islamitisch land... ...of blijft het een islamitisch land... ...terwijl heel veel revolutionairen nou juist hadden gehoopt... ...dat ze door die uh, revolutie... ...dat ze van dit land een, een, een democratie naar snit zouden uh, maken... ...met allerlei westerse, naar westerse normen en waarden. In ieder geval jullie, waar, ja. het, waar het gaat om, om, om, om vrouwenrechten. Nou ja, over die vrouwenrechten is een hoop te doen in de nieuwe grondwet. Mensenrechtenactivisten. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed de positie van het leger. Het leger is, uh, de, de, de positie is nog veel te sterk. Die, hebben, die, die houden veel, te veel uh, macht... En uh, ook, ook over de persvrijheid in die nieuwe grondwet zijn, uh, zijn grote twijfel. Nou, heel veel mensen dachten natuurlijk met die Arabische lente van Joepie de Poepie, er komen de democratie aan. Maar ja, als je natuurlijk uh, de moslimbroederschap uh, uh, ja, op een zetten, ja, dan is er ja. natuurlijk ook wel vraag om de sharia. Uh, ja, maar ja, dat is dan uiteindelijk wel de uitkomst van, uh, van, van de democratie. En uh, dat is wel... Uiteindelijk, wat, wat de meerderheid van het volk in Egypte heeft, heeft beslist. Ja, is, ik, ik begrijp dat het, het meest in de in de steden is het meestal toch, uh, zeg maar, de nou ja, de mensen die, die het seculierder zien, in ieder geval moderner zien, die, die, die tegenstemmen in elk geval. En het ja, platteland is grotendeels een uh, morsey minded. Kun je me nou nog één keer uitleggen wat dan de, de geheimzinnige aantrekkingskracht van die islamisten of charisten is voor, uh, ja, voor weldenkende mensen? Want ik zie het niet zo. Uh, ik denk dat voor heel veel weldenkende mensen daar ook heel weinig aandacht in schacht, uh, gaat, uh, van uitgaat uh, van, uh, van, van de moslimbroeders. Maar voor, die, voor, de, voor de mensen op het platteland en voor de meerderheid van de Egyptenaren, het is natuurlijk toch gewoon een conservatief islamitisch land. En mensen die, uh, die, die, die, die houden van de godsdienst, die houden van Allah, ja, en die stemmen dus de moslimbroeders, die zien daar wel wat in. Tijdens uh, die revolutie op het Tagierplein uh, waren natuurlijk ook moslimbroeders... maar er waren ook natuurlijk van die Facebook-jongens, van die moderne gasten... Ja. die zeggen van, we willen verdikken nou een keer vrijheid. Ja, uh, gaan die straks weer allemaal met uh, tentjes op het Tagierplein staan, denk je? Nou, uh, sterker nog, ze staan op dit moment uh, op het uh, Tagierplein. Ik kijk daarover uit. Het zijn er niet echt heel veel meer. Uh, moet ik zeggen, het protest is een beetje verlopen en het heeft zich ook verplaatst. Maar ik zal even het raam, van uh, mijn hotelkamer open doen. Kijk je een beetje uit. Dan huis. zijn ze misschien, dan ze lopen nu naar buiten en dan zijn ze in de verte misschien... Uh, misschien nog te horen. Er worden wat toespraken gehouden. Dus dat gaat eigenlijk de hele nacht door. Tamelijk vervelend. Uh, als je, zoals ik, aan, in een hotel lozeert aan de rand van, ja. het, uh, van het plein. Anders roep je maar even is, dat ze hun kop houdt, je het, het, het is een kop houden, joh. Het is een... Nou ja, heel veel mensen in Egypte... die hebben over iets van dit moet nou gewoon eens keer ophouden met dat, uh, met dat protest. Ja, je schreef vandaag dag... een, een blogje erover. Dat je ergens was geweest dat je toch nog op het nippertje van je reis... nog ergens een lichtpuntje zag in een dorp. Op de blog bij Nieuwsuur schreef je dat. Ja, klopt, ja. Hoe zat dat in elkaar? Nou ja, nou ja het, het lichtpunt wat, wat we hebben gezien eigenlijk... dat is dat de mensen wel een stem hebben teruggekregen... en voor hun rechten durven, durven op te komen. We zijn in een, in een dorpje geweest. Daar waren ze al heel lang tevergeefs aan het proberen om een nieuwe weg te krijgen. En die weg was heel erg belangrijk, omdat er nu een modderpad ligt. En als het, uh, als het regent, kan niemand daar overheen. En er zijn al mensen overleden, omdat ze niet naar het ziekenhuis konden gaan. Nou, die nieuwe weg die kregen ze maar niet. Toen hadden ze de revolutie gezien op het Tagierplein. En toen zeiden ze tegen elkaar van... Hey, dat kunnen wij ook doen. En toen zijn ze hun eigen revolutie begonnen, is het hele dorp gaan hongerstaken, zijn ze gestopt met belastingbetalen, hebben ze zich uiteindelijk zelfs onafhankelijk verklaard. Nou, dat heeft een heleboel media aandacht opgeleverd. Politici zijn zich ermee gaan bemoeien. En toen wij van de week in het dorpje waren, toen zagen we inderdaad dat die nieuwe weg uh, wordt aangelegd. Ja, en, dat, en, en, en, en dat is natuurlijk hoe dan ook wel een positieve ontwikkeling. Dat mensen zeggen van, ja luister, dit laten we ons niet meer afnemen. Wij laten niet meer met ons zollen door door de politici en als de moslim, want in dat dorpje heel veel eenvoudige boeren en aanhangers van de moslimbroeders, maar die zijn tegelijkertijd als ze er een potje van maken dan gaan we ze volgende keer gewoon wegstemmen, de moslimbroeders. Hoe groot is de kans dat het nu gewoon een, een soort Iran-light daar gaat worden? Ik bedoel, hij heeft al een keer een, een, een, iets teruggetrokken eventjes voor tijdelijk, hè, wat, wat hem nog meer macht gaf, ja. natuurlijk die morsi. Maar, maar is, is die mogelijkheid er, dat het gewoon lekker een sharia-dictatuur wordt, uh, waar niemand anders mag denken dan uh, islam-minded? Uh, die kans, uh, die acht ik eerlijk gezegd niet heel erg groot. Uh, want in de grondwet staat uh, dat er ook andere godsdiensten op gelijk staan met, met de islam. En dan gaat het met name om het christendom en het jodendom. Er zijn ook nog wel wat joden in, uh, in Egypte. Dus dat, er, dat je er helemaal niet anders mag denken, dat acht ik. En dat er dus een, een, echt een dictatuur wordt van de islam, dat kan ik me eigenlijk moeilijk voorstellen. Maar, maar de christenen daar. Echte echt, godsdienstvrijheid echt, heb je niet. Want bij die drie godsdiensten blijft het dan ook. En bijvoorbeeld boeddhisten of, of de Bahai, of uh, noem maar op, hare christenen. Dat blijft allemaal verboden in Egypte? Maar de kopten, de, de christenen, die, die, die hebben het toch heel erg zwaar, geloof ik. Ja, die maken, zich, die maken zich ontzettend zorgen. En, uh, en met reden ook, uh, denk ik. Want regelmatig worden er aangevallen en platgebrand uh, door, door woedende menigte. En daar wordt dan heel erg weinig tegen gedaan. En hebben ze trouwens op de tagierpaan ook over uh, Johannes de terug? <laughs> nou, ik... Dat, dat, dat, dat, ik, ik, ik kan niet? je wel dat er in Egypte vandaag over weinig, om, gisteren over weinig om, om, uh, over Johannes de Bultrug is, uh, is gesproken. Ja, dat, dat er denk zelf, ik ook. Zelfs, zelfs nog een kleine waken is geweest, of een, een avondwaken. er ook hartstikke aardige mensen in Egypte. Zeg, Je was ook al niet erg vrolijk over de situatie in Tunesië en met name Libië, hè, want jullie zijn reizen. Ja. Je ja, zei iets ja. in de sfeer dat je, dat je wist dat het niet goed ging, maar dat de situatie eigenlijk nog je meest sombere verwachtingen overtrof. Wat, wat, ja, wat bedoel je daarbij? Nou, met name, met name Libië. Eh, Li -Li Libië is echt... Eh, daar ben ik echt heel erg geschrokken van... van wat we eraan hebben getroffen. Libië, dat is een wildwestland eh, geworden... waar het, het recht van de sterkste geldt... waar gewapende milities nog steeds over straat lopen. Die eh, zeggen dat ze de orde bewaken... maar die zijn in werkelijkheid bezig... met eh, mensen kidnappen en, eh, en, en mensen bedreigen. en eh, heel, heel, Hele rare dingen hebben we daar gezien. Een ziekenhuis waar bijna alle dokters... waren weggevlucht omdat patiënten... Uh, ...schietend daar een verhaal kwamen halen over uh, de slechte, slechte behandeling... Oh ja. uh, ...een wapenmarkt op een parkeerplaats... ...gewoon in, in, in, in alle openbaarheid, allemaal auto's waaruit de kofferbak... ...Kalashnikovs, uh, raketwerpers, uh, noem het maar op... Uh, uh, ...werden verkocht aan mensen uh, waar wij naast stonden... ...pistolen aan het uitproberen waren door ermee te schieten... Dat, dat, Libië is, is, is echt in een totale anarchie aan het vervallen. Nou, dat is niet zo mooi. Dan hebben we natuurlijk nog Syrië waar het nog veel erger aan de hand is. Want uh, ja. uh, Assad is nu ook skuts op zijn eigen bevolking aan het pleuren. Uh, ja, en uh, dat, dat, dat, dat is denk ik wel uh, tekenend voor, uh, voor, voor de wanhoop van het regime. Uh, de, de manier waarop ze nu tekeer aan het gaan zijn tegen, tegen de oppositie. Wel heel anders dan keer gaan... Dan kun, kun je dit ook niet doen, met bommen op een, op een vluchtelingenkamp uh, werken. Uh, dit, ik, ik, ik mag hopen uh, dat, dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn van een regime. Nou zelfs de Russen zeggen het nou hè. En, uh, en als hij nou weg is straks, we het vechten tot de laatste steen? Of uh, smeren we hem met, uh, met medeneming van alle miljoenen van het volk? Uh, wat, wat gaat hij doen? Als het... Ja, het, het, het is heel ingewikkeld om te vertellen wat hij gaat doen. Uh, ik las laatst een artikel waarin uh, de theorie werd uh, verdedigd... En die vond het niet zo onlogisch dat Assad zelf ook geen kant meer op kan. Ik bedoel, de kring om hem weet dat als Assad weg is, als hij valt... dat zij zullen worden meegesleurd in zijn val... en ze zullen alles aan doen om, om, om dat te voorkomen. Dus Assad, als hij al weg zou willen... Dan is het de vraag, of, ja, hoe zou hij dat moeten doen? Moet hij zijn huis uit, daar staat iemand van de beveiliging, naar een vliegveld rijden en, en, en dan opstappen. Uh, het zou wel eens heel goed kunnen zijn dat Assad het zelf ook niet meer voor het zeggen heeft. Nou ja, de, de Alaouieten, dat zijn natuurlijk de groepen waar hij op bouwt. En, en, nou, en nog wat van die, van die clubpjes. Dat is toch 20% van de bevolking die dan eigenlijk tot het laatste snik gaat vechten. Ja. Dus het dus, ja, dus is niet zomaar even afgelopen. Nee, en, uh, en, en, en die bevolkingsgroep die, die, die realiseert zich dat ze met, met, met de rug tegen de muur uh, staan. Want die hebben ook gezien hoe de rebellen uh, omgaan met, met, met gevangenen. En hoe ook uh, de rebellen, dat zijn ook geen engelen. En die, die martelen ook en die onthoofden tegenstanders en dan maar op. En de Alawieten, die zijn doodsbang dat zij uiteindelijk, dat hen de rekening zal worden gepresenteerd. En die zullen inderdaad voor een groot deel... Uh, tot de tot laatste snik proberen dit regime in stand te houden. Ja want mocht uh, Assad uh, weet ik veel uh, in, in Moskou mogen komen wonen van Poetin wat dan ook dan is het, dan is het probleem eigenlijk nog niet eens opgelost want dan, dan zitten je nog met die miljoen Alewieten. Nou ja ik denk dat, je dan, dat het probleem dan pas echt goed, uh, goed gaan beginnen want uh, je hebt natuurlijk de enorme tegenstellingen tussen alle bevolkingsgroepen in Syrië. He, want je hebt de Alewieten, je hebt de Soenieten, je hebt de Christenen, je hebt de Druzen die allemaal een eigen belang hebben. De Koerden die weer een eigen staat uh, willen hebben. Er ja. lopen allemaal extreme uh, groepen uit het buitenland. De jihadisten ook nog eens een keer uh, doorheen. Ik bedoel, de echte puinhoop zou wel eens dus na de val van Assad kunnen ontstaan. Nou, lekker dan, hè? Nou, jongen, jongen. Moeten we tenminste wat te bespreken, Jan? Nou, het, het zou wel een keer uh, leuk zijn als het een beetje, beetje vrolijkheid uit dat gebied kwam, hè? Ja, maar dat is aan de andere kant van mij weer een stuk minder te doen, dus... Uh... Ja, dat is ook wel waar. En aan de andere kant hebben we in Nederland uh, alleen maar een bultrug te doen, dus ja, nou ja, goed. Nee, Hier en, valt allemaal oh, mee. Oh, okay. en Leona heeft okay. de, de voice volgend gewonnen. Wie? Leona. Oh, dat weet ik niet. Nou, nou. oké. Okay. Jan, mag ik je ontzettend bedanken voor, uh, voor je update en uh, je succes wensen daar in Cairo? Ja, ja uh, veilige reis naar huis. En, uh, en slaap lekker hè, uh, ondanks dat geschreeuw van al die gasten op dat plein. Ja, ja, nee. Nog één nachtje, dus... Uh, oh, een beetje peterselie in je oren en ben je zo weer thuis. Volgende keer. Oké. Okay. Dank je, Jan. Bye. Dag, Jan Eikman. All I want for Christmas is your... Nou, nou, nou, nou. Een kerstjingle. Hier valt echt mijn pik vanuit mijn pijp. Echt waar? Ik vind het leuk. Pff, echt? Ja ik, ja, ik heb helemaal niks met die kerst en dat oh, en geleut er dan. nou nee, goed. Supergezellig. Als er ja. iemand al zijn hele leven op de razende bol ligt bij te komen... is het toch onze Martin wel? Afgelopen woensdag was hij twaalf, twaalf, twaalf. En menig idioot meende dat dit nou een prima aanleiding was om te trouwen. Hoe zielig is dat? Ja, dat staat zo leuk in ons trouwboekje. Daar kijk je godverdomme twee keer in je leven in. Op die dag van trouwen en wanneer je eindelijk van die klotenwijf kan scheiden. En daarbij... Was dat geen bijzondere dag, dat 12, 12, 12? Omdat een of andere idioot ooit bedacht heeft om te gaan telen, omdat die Jezus geboren zou zijn op die 0, 0, 0, betekent het niet dat het wat voorstelt. Want voor diezelfde geld waren we niet vanaf toen gaan tellen. En dan is die 12, 12, 12 van je helemaal geen ene hol aan, want die bestaat daar niet. Wat een troerig bestaan heb je. Om leuk te gaan doen met zo'n datum. Een zielige bedoeling, dat was het. Weet je wat een goede datum is? 21-12-12. Die dag dat die wereld vergaat volgens die Maya's. Natuurlijk is het groots en meeslepend gelul. Maar wat maakt dat oud? Ik ben al dagen die vrouwtjes aan het vertellen dat het bijna afgelopen is. En dat ze tot het einde moeten genieten. En als Martin iets kan, is het die meisjes wel laten genieten. Nog een paar dagen, vrienden, want het werkt echt. En ze doen dingen die ze nooit zouden durven als ze wisten dat op 22.12.12 .12. die aardkloot nog steeds zijn rondjes draait. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat voor dag is het vandaag? Ach, maar maakt het ook uit. Het is elke dag die dag om eens flink achter die postjes aan te jagen. Oh. Nu ik de vond, rol van uh, GroenLinks in de landelijke he? politiek is uitgespeeld, komt de partij eindelijk Jop. weer toe ze voor is opgericht. Wat is er, Jan? Ik vond uh, Martin een beetje een rare stem hebben. Weet je wat het ontzettend jammer is? Nou, dat ik echt midden in een vuurig voorleesessie zit. Weet je wat, we, hebben, we bellen even met, met Liesbeth van Tongeren... tweede Kamerlid voor de Groenen. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, het is koude, maar een hele goede nacht. Nou, maar van Tongeren, gaat het goed met u? Het gaat hartstikke goed met mij. Het gaat niet zo goed met Johannes, hè? Nou, als je dood bent, gaat het niet zo goed meer met je Nee. Nou, je weet maar nooit, misschien hebben de walvis ook wel een ziel. Dat is hartstikke gelukkig en die walvis is helemaal poort nu. Ja, met 72 kleine walvismaagdjes. Ja, je weet toch allemaal niet? Nou goed, het is nee, wel zielig hè? maar welk eh, dier dan ook twee dagen bezig is om uh, langzaam te stikken. Ja, dat, dat vind ik toch wel een vrij ellendig proces. Ja. Weet je wat ik niet helemaal begreep, uh, mevrouw Vertongren? Kijk, dat uh, toen op een gegeven moment uh, bekend werd dat uh, Johannes uh, niet meer los zou komen en zou sterven. Dat ze, die, dat ze die gozer dan niet in één keer naar de eeuwige jachtvelden schieten. Wat ik bedoel, ja. is toch echt treurig om ja. iemand zo te laten leiden? Ook dat al ben je een bultrug. Nou. nou, ik ben het toevallig helemaal met de echte Janne eens. Hè? Nou, of gewoon doen. een harpoen in zijn kop, of zorgen dat je dat beest echt naar volle zee krijgt, zolang die nog sterk genoeg is. Maar dit daar daartussenin, daar begrijp ik werkelijk niks van. Hoek, ja, dat, nou ja, dat is jammer, want ik wou net vragen: hoe kan dat nou? Wat? Nee, Mies met vertongen zegt net dat ze er niks van begrijpt. Ik had juist gehoopt dat zij ons kon uitleggen hoe dat in ambtelijk Nederland dan in elkaar zit, zodat dat kan gebeuren. Ah, dat, ja. Hoe nou kan ja, dat ja, nou? Ik vermoed dat het sleutelwoord inderdaad ambtelijk is. Dat, um... He, dat er uh, weinig ervaring is met wat doe je met een aangespoelde walvis die nog leeft. He, een dode walvis, dat kennen we. Daar halen we het skelet uit en dat gaat naar een naturalis. Ja. Maar een levende, dat gebeurt eigenlijk nooit in Nederland. We kunnen er dus ook niks mee. Dus het is een beetje, ja, dierenartsen krabben zich achter de oren en denken een spuitje. Nou ja, het is uh, de, de, de, een van de, de frequente twitterers, die Stuart van der Linden had direct al een stukje dat dat niet lukt bij walvissen, die langer zijn dan een uh, meter of zeven. En Johannes was echt een flink uit de kluit uh, bultrug. Joeko van een bultrug. Maar hij is gewoon eigenlijk te zwaar om terug te trekken. Op, op zee te rukken, zeg maar. Ze zijn te, ja, als je eraan gaat trekken, dan gaan ze intern stuk. En ze gaan dus ook dood aan het gewicht wat ze langzaam beurt. Ja, ja. Langzaam worden die, die longen worden dichtgedrukt. Maar het dus is dus per definitie onmogelijk om zo'n beetje... Want ik bedoel, er, er waren boten en helikopters... Nee, nee, nee, en... er is van alles te doen. Wat, je, wat men op een normaal strand, als je niet die hele geulentoestand hebt... Ja. is voor de wolf is één geul graven, zodat er meer water komt. En dan op het hoogwater, ja. um, uh, want dan drijft hij bijna een klein zetje, drijft hij. En dan hoppa. Um, uh, dan ja, ik had, op, uh, ik had op YouTube uh, een filmpje gezien, Jan, met, met ja, Australië, Daar hebben ze dat dus wel gedaan. Ook zo'n joekel van een beest. Op het strand, inderdaad. En dan een leuk een soort korsetje onder zijn vinnen. Wacht op hoogwater, hoogwatergeultje graven. Dijkje achter hem. Maar waar doen we dat kreeg... niet? Waarom hebben we dat niet gedaan dan? Ja. Ja, we hebben het geprobeerd met een net blijkbaar, maar dat net was niet sterk genoeg. En we hebben in dat waddengebied natuurlijk heel veel rare geulen. Dus iets grotere boten of iets groter... even eh, die grote gravers, die kunnen er niet bij komen. Nou, toen was dat bedacht van hij is nu toch al te ziek en te vermoeid en al half gewurgd. Dus een spuitje. En die dierenartsen zullen dat vast naar eer en geweten gedaan hebben. Maar zo krijg je een wolf, is dus niet in één keer hè, zo humaan mogelijk dood. Nee. Hadden we geen Japanse boot in de buurt soms? Nou, ik moet ze het zeggen, dat doen ze met koeien ook als die uh, doodgemaakt worden. Een pin door de hersenen of een harpoen in de hersenen. Het klinkt vreselijk bloedig, maar dan is zo'n dier... Ja, dat gemist. is wel eens klaar. Het leek, het leek ons ook logisch. Maar me. daarbij, er ja. was ook, de marine was ook aanwezig. Die hebben toch ook kanonnen, zou je zeggen? Dat je voor Johannes eventjes een, ja, ja. een, een, een kool, uh, kanonkogel door zijn door bakken zijn knalden dan is het ook klaar. Maar ja, ik dat zou wel. zeggen dat we in Nederland dus gewoon echt een keer iets fatsoenlijks moeten hebben. Wat doen wij met wilde dieren die hier aankomen, hè? Want... En... Nou... Nope. Oh, well. Zit u toevallig op test, hoor, op, op, op de razende bol? <laughs> ja. Nee, ik en niet even lang geleden hier in Amsterdam uh, fietste ik met een vriend van mij uh, over de Amstelbrug en er stond een zwaan, midden op de brug. Nee, toch? Levensgevaarlijk dier, ja. Wild dier komt hier aan staat tussen het verkeer. Nou, iedereen staat een beetje te kijken, maar niemand doet wat. Nee. Ja, bij de fiets aan de kant gezet. Oh. Die vriend van mij was toevallig bioloog. Oh. En wij zijn heel langzaam achter dat beest wat lawaai gemaakt. Het andere verkeer zacht. En opeens ja. ging iedereen helpen. Ja. En je moet ergens beginnen. Van wat ja. doe je dan? Nou, gewoon langzaam met z'n allen achter dat beest. Mooi en dus. een, ja, een opening maken naar het water toe. Ja. Nou, een zwaan naar de kant. Precies. Uh... Eh, iemand moet beginnen. Hè? Maar mevrouw van Tongen heeft dus een zwaan gered. Ja. En, en Had die zwaan ook een naam? Die hebben, dat kunnen we vanavond doen. Misschien kunnen we de echte Janne-Prijs vragen voor de naam van de Amstelzwaan. De Amstelswaan. Ja, ja, wel. Het, ja. Nee, maar wat ik ook zo grappig vind, hè, dat is ook zo'n Nederlands, hè, dan, dan, dan, dan, dan spul zo'n beest aan, ja, dat kan. Hij heeft zelf een foutje gemaakt met navigeren, of misschien had hij er gewoon geen meer in, dat hij misschien dacht maar... van... heel ziek. Ja, of ziek, of dat hij denkt Depissief. van, la, la, laat mij lekker, alsjeblieft lekker af, afrotten, doei, doei. Maar, maar dat we hem dan een naam geven, dus de personificatie van een beest, en dat we dan een uh, stille toch gaan houden als hij doodgaat. Het is toch om te janken? Nou, die stillen toch dat, bestaat volgens mij alleen op Twitter. Ik vind het niet om te janken dat mensen compassie hebben met dieren die lijden. Nee. Ik vind dat eh, alleen maar een heel fijn teken van beschaving... dat je dan of zegt, of hè, humaan zo snel mogelijk zorgen dat het beest sterft... Ja. of kijken of er nog wat te redden valt. Nou. En dieren die echt... Eh, want dat, blijkbaar kan dat wel 48 uur duren voor zo'n beest langzaam uit zichzelf stikt... ...om daar gewoon bij te blijven staan kijken foto's nemen. Nou, dat vind ik nou net weer niet zo prettig. Wat vond u nou van die Marianne Team, hè? die dan met een bootje daarheen gaat varen... ...en dan, uh, ik heb het niet gered en weer terug moet varen. Ik vond het een beetje theatraal, hoor. Ja, nou ja, er was een klein Twitter-contact ook met Diederik Samson... ...in zo'n klein rubber bootje uh, hm. met die windkracht, dat was zesbo voor... Ja, dan doe je niet zo gek veel. Met nee. Een walvis van hoeveel ton was dat beest? Ik weet het niet, maar erg veel ton. Nou, ik vind, ik vind het allemaal van. Kijk mij nou, kijk mij nou even, vond ik het een beetje. Zeg. Ja, Marjana die komt heel veel voor de dieren op. Ja, en dat weet ook ik, maar ik wel. Maar ik denk dat Marjana echt nog. Ik maar ze had dat helpt zichzelf het. nog opgeofferd voor Johanna. Ja, maar je gaat met een rubberbootje erheen varen. Dan kan, je wel, dan kan je wel doen, maar dat helpt geen moer. Denk nee, ja, een Maar goed, zomme. je moet, weet je, het is toch een beetje een ah, wanhoopsdingetje. Als... Zeg maar ook het even over serieus dingen hebben. Niet uh, wat de, de, de nucleaire veiligheid van Nederland is absoluut. Absoluut onder de maat. Wat gaat er gebeuren met ons? Nou, als we mas hebben, dus niks. Hè? Want oh. de kans op een nucleaire ramp is gelukkig hartstikke klein. Oh, mooi. Maar dat was in Japan ook zo. Dat ja. was ja, in, in Amerika bij de Three Mile Island zo. En ja, China precies. Dat was ook zo bij Tchernobyl. Hele kleine kans. Maar toch? Nou, als het misgaat, dan zijn wij daar in Nederland gewoon niet goed genoeg op voorbereid. En hoe zijn wij daar niet op voorbereid? Uh, is, is er een specifieke dreiging waar we niet op zijn voorbereid? Tsunamis, terroristen, achterstandig onderhoud? Of he, oefenen we gewoon. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben een aantal van die centrales in België staan die aan de onderhaven staan. Die zijn voor de Belgen hè. Problemen die uh, ja, van de Belgen, maar gek genoeg de radioactieve straling die is niet zo grensgevoelig. En als het daar in het water komt, die rivieren die stromen toevallig wijze onze kant op. Dus, oude, wat slecht onderhouden centrales in België, waarvan er nu één al een hele tijd dicht ligt vanwege problemen, onder ze nu en dan dicht gaan. Dan zou je denken, hmm, die ding staat er al 30 jaar, zouden er eens zo ooit over de grens gebeld zijn tussen de Limburg en België. Van jongens, he, stel er iets gebeurt, iets, zullen we dat eens een beetje afstemmen. Nou, blijkt niet het geval te zijn. Oh, dus als er iets gebeurt in België, dan, dan houdt het niet op bij de grens. Hoort merk nee, ik nu opeens. Gemeen, nou ja, nou ja, ja dat verwacht eerlijk. ik toch ook niet. Ja, weer zo'n nadeel van Europa. Maar waar de de komt Europa. de ophef ineens vandaan, mevrouw van Tongeren? Nou, de ophef is natuurlijk weer opnieuw begonnen naar Fukushima. Waar ook tegen he, de, de, de Japanse Lisbeth van Tongeren gezegd is van... Nee joh, we hebben alles perfect op orde hier. We oefenen ons, surf, onze kerncentrale... Is er een zijn Japanse Lisbeth van Tongeren? man van GroenLent. En hoe heet je dan? Yangajicha heet ze. Nee, geen idee. Bluf, ja, zie je wel. Wa even wachten. En, maar, maar wacht eventjes. Ja, gooi me maar in, ja, hoor. Nee, maar is serieus. Een Japanse parlementariër... die heeft gewaarschuwd dat er een tsunami kan zijn... van die afmeting ja? en dat die kerncentrales in problemen komen. Ja, dat is, was eigenlijk aan voor dit gebeurde, hè? Maar, maar Lang voordat het gebeurde, ja. die werd door iedereen uitgelachen. Stom. Wat is goed dan? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij al. En luisteraar, het is niet te geloven, maar Lisbeth van Tingeren toch? Och, even dik even Tingeren. Doe één keer dan nog. Scoo Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die luisteraar, daar. Het is niet te geloven, maar Liesbeth Vertongeren Tongeren van GroenLinks die deed net een hele grote grap. Ja, dat vond ik eigenlijk gewoon vet. Okay. Nou, verder daarover. Er is, Jan, om even, even bijpraten weer er is, Oh, dit is, is een ja, ja, ja, Japan. Japanse nou Er is een GroenLinks Japans. Ja, Japanse Liesbeth van is toch geinig? Dus? Ja, is heel goed. Ja, zijn het, is heel, het is leuk. En, uh, en, uh, ja, nee, super. Nou, ja, nou, jullie het. begrijpen hem en je vindt hem leuk. ja, nee, ja, ja, ja jongen, absoluut. Ja, ja, nee, ja, nee, heeft humor. Dat is toch een scoop. Ja, ja. verbaast nou we weer helemaal niks, echt niet. Maar goed, dus... Nou, die waarschuwde dus en die werd net zo hard uitgelachen en niet serieus genomen als uh, mij van tijd tot tijd overkomt hier. Ach, nou hoop... niet door ons hoor. Nee, maar he, een simpel voorbeeldje, jodiumpillen. Er ja. komt zo'n wolk radioactief materiaal overheen. Ja. Eén van de dingen die heel goed helpt, is een jodiumpil slikken. Oh. Nou, mogen jullie raden, echte Janne, waar die jodiumpillen in Nederland liggen? Ik weet het. De razende bol. <laughs> ja, nou, ze hadden net zo goed op de razende bol kunnen Want liggen. Want waar liggen in. ze? Zoetermeer. Is daar ja! Zoetermeer! Zoetermeer. Wat is waar, het probleem hier? Dan? Waar liggen onze kerncentrales? Die in Bosselen bij en Petten. Die Precies. En ja. ook vlak over de grens bij Duitsland. Dus en België. In die oude ja. Heeft de burgemeester van Dinkeland tenminste georganiseerd dat hij jodiumpillen heeft ja. in Limburg. Oh. zijn ze al vier jaar aan het praten over waar zullen we die dingen neerleggen. Ja, want je moet je wel veilig opbergen, die jodiumpillen natuurlijk. Precies, dus ja. dan kan je ze beter in zoete meer laten. Nee, ja. hey, maar dit is een klein voorbeeld van hoe dat dus niet op orde is in Nederland. Die centrales staan al 30 jaar. We hebben het nog niet eens van elkaar gekregen om een container vol jodiumpillen... op het vliegveld in, bij Maastricht neer te zetten. Schokte, zei het. Wat gaat u eraan doen? Nou ja, de, wat een parlementariër kan doen, ik blijf vragen stellen, ik blijf het in de boot brengen en eh, ik praat er ze nu al op radio over. En dan gaat er soms weer een heel klein stapje vooruit en dan denk je van nou ja, mooi, weer een uh, nuttige dag werk gedaan. Ongelofelijk hè, dit. Ik vind het wel ongelooflijk. Oh, nee, maar het is, kijk maar luister, ik... ik, ik Kijk, wij, kunnen hier, wij hebben hier geen tsunami-dreigingen, dus de dus Japanse Lisbeth Vertonger had een puntje en de Nederlandse Lisbeth Vertongeren heeft een iets kleiner puntje omdat we hier geen tsunamis hebben. Alleen, Bel stel nou dat er iets gebeurt, is het toch verdikken wel handig om even een paar van die pillen in de, in de buurt te hebben. Wat is dat nou, zeg? Wat is het nou weer voor ragen doen? Ja. En dat is niet duur, niet moeilijk, en je hoeft het nee. maar één keer te regelen. Want als die dingen er helemaal liggen, ja. dan liggen ze kant-en-klaar. Nee. Maar, maar... ja, kan je kijken, ligt het er allemaal nog? Kunnen we er nog bij? Hebben we de sleutel nog? Ja, ja okay, Stel nou, check, bij, bij borstelen is het er... Komt zo'n wolk eruit, je neemt die jodiumpil, is er dan niks meer aan het handje? Nee, maar het helpt wat, Helpt de... nou, wat? Je je uit de voeten maakt. Het helpt tegen schildklierkanker. Dat is een van de dingen die vooral kinderen veel krijgen. Okay. Um, nadat er te veel radioactieve straling komt. Ja. Dat slaapt neer in die schildklier. Dan klik je een heleboel jodium. Dan zitten die plekken waar anders dat uh, materiaal zich zou hechten... die zitten allemaal vol omdat er jodium dan in die ah, stilpje is. Dat wist jij niet, hè? Nee, daar wist je, daarom vragen we ook niet Ja, ook, nee, Dat nee, is een deskundige vrouw. Zeg, uh, uh, uh, uh, er is nog iets anders aan de hand uh, wat je hebt gedaan deze week. Uh, oh? Het schijnt dat je wilt dat gemeentes hun eigen fiets gaan telen. Dat is zo hartstikke illegaal? Ja, en daarom wil ik dus juist graag En uh, Wij volgen altijd de Verenigde Staten in allerlei trends. Dus de war on drugs hebben we van Nixon geërfd. En daar zijn we nog steeds hard mee bezig. Maar de Amerikanen die zijn er al lang overheen en mee opgebouw, opgehouden. Twee Amerikaanse staten... Wil je dat zeggen, van de 51... Legaal. Is. 52. En, 52, toch? 52 ja. excuseer je. Ja. Maar het was altijd het land van. oeh, als je allemaal naar drugs wees. dan was eigenlijk. nou, dat, dat was zo onvoorstelbaar slecht. drugs, oeh, schrikbeeld. Zeg maar Isabel. Obama nee, nee, nee. van. Als staten dat willen legaliseren, ga ik er niet voorleggen. Ondertussen hier in Nederland opstelten. Aan de voordeur mag je verkopen in een coffeeshop. Aan de achterdeur mag je niet inkomen. Je ziet maar hoe je aan je wiet komt. Ah, nee, maar aan de andere we kunnen nu al nu al niet eens met z'n allen een buldrug vlot trekken. Laat staan als wel allemaal matoon zijn straks. Misschien gaat het een stuk beter, omdat een gedeelte van de mensen zich er niet mee bemoeit. Ja, dat is waar. een aantal mensen die er verstand van heeft, die dan niet zo geïnteresseerd zijn in wiet. gaan gewoon doen wat ja. nodig is om hem of ja. te laten sterven of vlot te trekken. Of, of hadden we hem niet een beetje, uh, want uh, uh, een vriendin van moeder, die ging ook dood, en die zat aan de hars op een gegeven moment, omdat dat dan uh, relaxter was. Pijnstiller dus. qua, als pijnstiller Als ja. Hadden we niet uh, een hele grote stick moeten draaien voor Johannes? Om deze joint voor Johannes En dan draaien. in dat gat in zijn kop zo, in één keer zo'n enorme joint van een meter of vier, zo poppen en een apathede. Gaat Johannes helemaal groovy de poofy nou niet? Um, nee, ik geloof ah. niet dat we deze twee thema's heel heel goed kunnen mengen. nee nou ja, we dachten zoepel nee, ja. een bruggetje te maken, maar ah, ja, is het nee, nee, ik ah. zie het bruggetje even niet. Oh. Nee, maar dit is dus gewoon, het scheelt geld, scheelt, scheelt politiecapaciteit Je hebt niet meer van die huurhuizen die uh, de hens in gaan, omdat er een illegale wietplantage in zit. En eh, ik vroeg dat ook in het debat, van wat komt, nee, je loopt in, misschien kunnen jullie daarop antwoorden. Je loopt in een smal steegje, goed ja. Ja, ja, ja. daar mijn CDA-collega, er komt een horde voetbalsupporters aan. Van ja. een team waar jij niet support. Nee. Nou, heb je nou liever dat die half dronken zijn, of dat die stoned zijn? Um, uh. waarschijnlijk zijn ze het allebei hoor, trouwens. Maar, ja, maar wat, doet die, wat is... doet die CDA eigenlijk in dat steegje? Wat een vuile viespeuk. Komt die maar dan, dan voor de hij, meisjes? Dan weet ik wel wie er goed zit, hoor. Ja, die komt voor de meisjes in het steekje, hè? Altijd jongens, die de, de, de jongens. De jongens dus liever dronken voetbalsupporters... dan voetbalsupporters die stank zijn. Oh, oh. maar, maar het verschil is dat die naar wiet je niet in elkaar slaan... en naar drank wel b bedoelt, nee, je, je, Probeert hij dat te, te suggereren? Een lievere druk. Ja, precies. Okay. Dat is precies wat hij wil zeggen. Nee. Precies. Ja. ja, dat is ja. wel waar. Want je wordt natuurlijk een beetje mellow van, van, van, de, van wiet. Ik word misselijk van wiet. Ja, ik nou, op, sommigen worden misselijk, anderen worden sloom of giegelig, maar, maar niet, niet agressief. agressief. Nee, nee, nee, dat is waar. Nee, dat is misschien, misschien is dat wel een heel goed idee om dat in het drinkwater te doen. Misschien kijken we weer niet ver genoeg. Ja. Nou, ja. Nou, nou goed. goed. Mevrouw Vertongeren, uh, ik vond het een verhelderend gesprek. Nou, een, want een hartstikke ja, leuk ook. We hebben dat verschillende thema's. Ja, we zijn gewoon weer een stuk verder. En u heeft een hartstikke grote mop gemaakt. Um, Super bedankt. Ja, wij. ontzettend bedankt. En ja. slaap lekker. Dat rustig. Okay. En succes ja, met het redden van het land, hè, morgen ja. weer. Hè? Ja, ja da dankjewel. Oké, okay, dag mevrouw Tongeren. Daag. Tongen, Daag. Het Haags geluid. De liefdespanter ziet een dubieus patroon in het handelen van Rutte 2. Dagboek van de Liefdespanter. Vorige week plofte bij ons een brief van de Belastingdienst op de mat. Altijd reden voor grote zorg, want blauwe brieven met goede tijding zijn zeldzaam... en slecht nieuws is vaak bijzonder slecht nieuws dat altijd onverwacht en ongelegen komt. Deze keer was geen uitzondering. De Belastingdienst deelde ons beleefd mede dat vanaf 1 januari 2013... de toeslag kinderopvang tot voor kort nog ruim 300 euro per maand op nul zou worden gesteld. En als we vragen hadden, konden we terecht op Mijn Toeslagen... een gepersonaliseerde webpagina... in zaken de belastingtrubbels van een Heemskerk al hier. Maar zover hoefden we niet te zoeken. Al op de homepage Toeslagen werd de toedracht duidelijk. De regering gaat minder bijdragen in de kosten van kinderopvang. En in de kosten van huur en de kosten van zorg trouwens. En wij sterke schouders zijn de lul. Een diepe neerslachtigheid maakte zich meester van huizen heemskerk en er werd een aanvang gemaakt met de zoektocht... naar betaalbare alternatieven voor de buitenschoolse opvang. En toen was het ineens maandag. en was op de radio het nieuws dat bij de behandeling van de voornemens... van het ministerie van Sociale Zaken, de voltallige oppositie... en de regeringspartijen PvdA en VVD... dwars voor de afbraak van de toeslag kinderopvang zouden gaan liggen. Er moest wel ergens geld worden gevonden... maar dat leek met verenigde krachten geen probleem. Nou, wel dus... Want zonder met de ogen te knipperen informeerde de socialistische minister Ascher het verzamelde parlement dat van terugdraaien geen sprake kon zijn. Althans niet in 2013, want de Belastingdienst had de brieven al verstuurd... en men kon niet aan de gang blijven. Een kunstje dat de bewindsman een dag later nog eens dunnetjes overdeed... bij het debat over de WW, waar de oppositie ook nog aan dacht te sleutelen. Ook daar kreeg men nul op het rekest... tenzij de werknemer misschien aan zijn eigen werkloosheidsverzekering wilde meebetalen... Zacht van buiten, hard van binnen, keihard van binnen. Zo ontpopt zich de duivelse coalitie van VVD en PvdA... ogenschijnlijk open voor overleg. In werkelijkheid kille technocraten met enkel oog voor de staatskas... en maling aan de hardwerkende burger, de kwakkelende economie en het parlement. Het is een droeve dag dat we dit moeten vaststellen. We kunnen enkel hopen dat deze Titanic snel op een ijsberg van eigen makelei loopt... Liefd voor het te laat is. Dagboek van de liefdespanter. Ja, ja. Zongen, jongen dat is een mooi stukje, stukje tekst, joh. Nou. Je kan nu gratis bellen naar 08012 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling is... Een stille tocht voor een aangespoelde bultrog is om te yankeren. Zo is het maar Ja. Bren ja, je komt op te is gillende keukenmeid, lawinepijlen en miljarden klappers voor de deur van de Chinees. De jaarwisseling allemaal komt eraan en het is altijd slecht nieuws voor Vicky de Poes, de Marmotten en het Konijn. Gesteld dat de laatste de crisiskerst heeft overleefd. Maar wij kunnen iemand die kan helpen, we namelijk bellen even met dierenfluisteraarster Bernice Munt, schrijfster van onder meer High Five met je Konijn. En Bernice! En goedennacht, dieren. Goedenacht Bernice. Uh, laten we gelijk beginnen met het grootste dierleed van de afgelopen 55 jaar. Zielig van die Johannes is. Ja, het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar ja, ik ben dierentrainer, dus ik kan daar geen, niet heel veel over zeggen, zeg maar. Waarom niet? Omdat ik dierentrainer ben. En ja, maar ik ben heel... geen marinebioloog of, ja. of iets dergelijks. Nee, maar, nee, maar iedereen we... heeft een mening over Johannes. U Ja, toch ook? maar dat is dus iets waar ik niet zo voorstander van ben. Omdat oh. je gewoon niet weet... ...welke organisaties er nu gelijk hebben en niet. Ah, nee. maar, maar omdat u ook dierenverluisteraar bent... ...dan vroegen wij ons af omdat die, de, dat die uh, bultrug natuurlijk veel stress had tijdens het sterven... ...of u misschien wat dan in zijn oor had kunnen verluisteren om hem, om hem wat rustiger te maken. Nee, ik ben geen dierenverluisteraar. Ik train dieren, ik ben gebrachtstherapeut en uh, ik fluister niet... Nou, oh, dat is een hele geruststelling. Nou, dan wij ook, ook niet vanavond. Ja, nee, nou, goed, het ging er eigenlijk natuurlijk om... dat binnenkort komt, uh, komt de oud en nieuw er weer aan. Hè? Ja. En, en dat is natuurlijk al verschrikkelijk voor Vicky en de Poes. Ja. En, uh, en wij, nou ja, wij, wij, wat moeten we doen met Conan? Zetten we die op zolder en, uh, en, en met een krat water en een bak uh, en een krant? Mm -mm. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, dat hangt helemaal af hoe het dier uh, onder, onder vuurwerk en dergelijke is. Nou, een dier die heel erg bang is voor ja, vuurwerk, laten ja, we daarmee beginnen. Ja, komen we dan is hartstikke bang voor vuurwerk. Ja, en trillen, piest op de bank, begint te, tegen je aan te kruwelen, dat soort werk. Dat je echt deze een grote hond stel je niet zo aan, ja, maar, nee, maar gewoon ja, zo. Ik hond. begrijp het, maar dan ben je eigenlijk nu te laat. Je, oh. je kan oh. nu eigenlijk niet meer gaan trainen. Om te zorgen dat het dier niet meer bang is voor oud en nieuw. Dus nu al niet meer? Zou zijn? Nee, dat heeft geen oh. nut meer. Daar ben je echt wel even mee oh. bezig. Stel nou dat het nu uh, september was. Hoe nou. hadden we dat dan kunnen doen? Dan zijn er veel mogelijkheden. Een van de dingen wat Lek. je kan gaan doen is uh, uh, bijvoorbeeld met vuurwerk cd's gaan werken. Oh ja! Daar staan geleiden op. Dan kun je een dier langzamer aan laten wennen. Maar vuurwerk bestaat natuurlijk veel meer dan alleen de knallen. Je nou, het dat dachten wel, ja. Flitsen. Je hebt de knallen. Ja, maar, maar, maar dan, uh, dus dan heb je een vuurwerk-cd uh, met knallen en... ...en uh, een... Maar omdat nou... Dat ik niet af en toe lenen of zo bij klanten. Ja, <laughs> geen enkel probleem. Maar uh, nou, Jan is te huren. Ja, voor ja, een lichte... Voor oh, oh. Oh, ja. er okay, ja, is vuurwerk. Ja, er is vuurwerk. En ehm... Um, nee, nee. nee. Maar, maar om vanaf september deze cd op te zetten is ook niet helemaal goed voor jezelf, toch? Hoe doe je dat dan? Kleine stukjes, of natuurlijk heel Kleine... zacht zitten en, en uh, steeds langzaam iets harder. Oh, ik dacht, ik dacht dat je, dat, je dat, dat, dat Conan dan lekker op de bank staat, dat je een in de CD aanzetten en dan zegt... Zoiets. Nee, je moet hem niet laten schrikken. Nee, nee niet. niet laten schrikken. Het dat moet lijken, hij moet logisch. denken dat net zoals wij nu doen, dat het doodnormaal is dat je vuurwerk hoort. Heel goed. Ja, nee, dat is oh, gezellig he, vuurwerk. Ja, heerlijk ja. Hè? En, en moet je ook een lichtflits ja, even ja. doen? Ja, Zet je de lamp ja dat is wel handig om dat te oefenen. Hoe doe je dat? Je kan bijvoorbeeld gewoon een camera gebruiken of iets dergelijks. En dan doe je zo. Even midden in zijn bekkie en dat hij daaraan bent. Ja, en dan heb je kans dat hij daar aan bent. Daarna kun je natuurlijk veel meer doen. Je kan de gordijnen dicht doen. Ik word een bloedneveus van, echt waar. Ik moet ook in therapie. Ik kan er echt niet tegen. De gordijnen open en dicht, zou je dat nou? Nou, ik zou ze dicht doen. De gordijnen dicht en dan met je televisietoestel. met je videocamera een beetje flits maken. En dat steedje opzetten. En hoe vaak moet je dat per week doen dan? Ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe diep die angst is en dergelijke. Uh, er bestaan nog veel meer mogelijkheden. Ik werk zelf met een bepaalde techniek waarbij ik ga leren wat easy en alert betekent. Wat zegt u? Ja, dat natuurlijk. Easy en alert betekent. Dat, ja. ja, wat is dat dan? Easy betekent rustig, oh. alert betekent niet rustig. Ah, En ah, ja. dat kun je gaan oefenen, eerst in andere situaties dan met vuurwerk. Oh ja. En dan oh. kun je dus dat ook aan vuurwerkgeluiden gaan doen. Precies, kosten. dat Conan als soort van uh, een Pavlov-reactie heeft op het woord easy. Dus wat er ook aan de hand is, hij denkt easy, dan is het goed, dan word ik rustig. Zoiets. Dat zou mooi zijn. Ja. Wie is Conan eigenlijk? Goed, dat is de hond waar we het over hebben de hele tijd zo. <laughs> Ja, maar jij hebt toch helemaal genoemd? Nee. Oh, dit is een... Uh, nee, die, ik vind uh, hem typisch typisch. De vuurwerk is afgelopen. Typische, dat is, uh, typische honden. Wat een rust, hè? Wat heerlijk oh, ja, heerlijk. ja, dat is een heerlijkheid. Er is helemaal niet een paniek geweest. Nee, eh, eh, eh, Martin er hadden we laatst in de uitzending. En uh, die Martin die legde ons uit dat, dat wij, allemaal, uh, wij mannen allemaal hondenmannetjes zijn eigenlijk. Maar wat hij ook zei, is dat je uh, dieren niet moet straffen, maar liefhebben. Vind, vindt u dat nou ook? Ja, daar ben ik heel groot voorstander o, van. Want je hebt dus die engert met die witte tanden. Cesar die, die, die, Milano. Ja, die, die, die engert. En die, die trekt altijd zijn hond uit elkaar. Ja, vind je het gek dat hij gaat luisteren op een gegeven moment. Vindt u dat nou ook zo'n vervelende kwast? Uh, laat het zo zeggen, Ceser Milan uh, is, is, uh, heeft, heeft zijn eigen methodes. Ik werk met andere methodes. Ja, ik ken ook iemand uit het verleden die dat ook zijn eigen methodes had. Dat is nou, ook niet best. heel knap je de oorlog hierbij weet te halen Jan. Dat vind ik echt. Het is echt dat is heel apart. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat is toch wel verder dan dit van de oorlog ben je nog nooit verwijderd geweest. Stel nou dat ik een hond heb, hè, die dan die uh, heel kwaad is en zaggerijnig... En, en, en de krant verscheurt en, en, en, en vervelend is tegen de kinderen. Is die dan nog te redden of moet ik hem gewoon naar het asiel brengen? Sommige dieren zijn nog te redden. Het hangt van zoveel factoren af. Ja. Het is wel ingewikkeld, hè, uw ja, werk. Het is niet makkelijk. Nee, begrijp, u wilt ook ook niet prijsgeven, natuurlijk. Want nee, daar gaat beetje... het helemaal niet toe. Maar waar je oh. naar kijkt, is uh, waardoor ver, uh, vertoont hij agressie. Ja. Heeft hij pijn? Nou, nee, In dit, dit geval is het waarschijnlijk door Jan. Ja, is, ja. ja, dat kan. Ik ben niet zo'n dierenliefhebber. Ja, dat voelt zo'n beest. Toch? Nee, dat mag zeker wel. Dat voelt zo'n beest. Alleen, kijk, ik heb natuurlijk uh, gezien... en die kinderen die moeten ook met dieren leren opgroeien. Ja, he, dus wel dan wel neem je lijken. toch maar zo'n beest. Ja. En ik kijk hem altijd aan van vuile koolierlijen. Wat ja. doe jij in mijn huis? Ja, misschien zit die hond dan niet lekker. Nou, ik denk dat je dier dat... Dat is heel goed weet. Ja, zie je kan per voor... stuk lichaamstaan lezen om zich helemaal niks. Hij weet dat. Dus, ga, dus eigenlijk hè? moet je het gewoon dan ook niet doen. Hè? Want het is allemaal niet leuk. Nee, nee, joh, u u kent denkt denkt dat... Jan nou, nou een klein beetje, u kent nou een klein beetje, minuutje of vijf van de radio. Ja. U, u, bent, u bent een gevoelsmens, dat borg wel, u heeft wel door hoe de vork in de, de steel zit. Wat voor dier zou u de familie Roos nou zo aanraden? Geen, want hij houdt niet van dieren. Ja, maar de kinderen wel. En, en mevrouw Roos ook, die is dol op dieren. Ja, daar heb je ook kinderboerderij voor. Ja, ja kijk, eens, hè, kijk, een pragmatische oplossing. Wat een oplossing. heerlijke vrouw zit. Ja, echt ongelooflijk. Nee, maar dat vind niet ik alleen, mooi. Niet alleen accepteert ze gewoon dat je een ja. dierenhater bent, maar, nee, maar ook maar, nog een oplossing. Maar, mevrouw Moens, stel nou dat ik dit moeilijke gesprek thuis heb. Maar, zo, is het mogelijk dat we dan u bellen omdat u een soort van uh, uh, ons op weg helpt naar, naar een oplossing, namelijk geen dieren? Ja, dat kan. Dat Moet ik u dan inhuren? Ja, dat dat, dat is een mogelijkheid, ja hoor. En dus Eigenlijk kun je ook soms niet alleen de dieren behandelen, maar ook de baasjes, hè? Dat is wat je het meeste doet. Ongelooflijk, hè? Zie je, daar kom ik nu alweer achter. Bent u meer een mensenmens of een dierenmens? Zelf. Eigenlijk allebei. Wat leuk. Oh, maar dat kan toch eigenlijk niet? Want dat hoor je vaak. Hè? Dat, dat, dat dan... Mijn moeder is ook voor iemand. Die, die heeft al jaren geleden afscheid genomen van de mensheid. En die zit hmm. alweer met schapen, kippen en, en, en, en, oh, ja. en honden. Ja, ja. Nou, eens per jaar kleedt ze zich dan zeg maar aan, of, of, netjes om het voor het kerst in Ja, Jouw rest... moeder is naakt met nou, nee, dieren, nee, die honden en schapen. Die zit er in een soort zitten ze dan. Ik in, zou niet in het niet vertellen op de <laughs> nou, Het is een schatver. Ja, nee, maar, maar die het prima, maar die is een raar ook. Als ze haar erbij hadden gelaten, had ze in de eentje Johannes van die grote bol afgetrokken. Maar... Echt, maar, maar die kan... Die, wat ik zeggen wou... Naakt ook, ja, is die dat? wil terug. Nee. IJskoud. Nee, maar <laughs> wat ik zeggen wou is... Je hoort toch vaak dat mensen met name als wat ouder worden... eigenlijk of mensenmensen of dierenmensen worden. En u bent allebei, dat vind ik knap. Ja, dan weet ik niet of dat knap is. Ik denk dat heel veel mensen die dieren hebben... ook gewoon mensmens -mens zijn. Nee, zijn. En er zijn al... ook mensen die... natuurlijk uh, vooral uh, dieren... helemaal gek van zijn. Er zijn toch ik heel veel gekke mensen. bij dus mensen waarbij... Uh, ...waarbij de liefde voor het dier zover gaat dat, uh, dat het mij te ver gaat... ...in ja. zoverre dat, dat ze inderdaad uh, niet meer mensen uitnodigen. Nee. En dan is één van je onderdelen van je werk, vind ik, dat je dat moet zien te veranderen. Heel begrijp ik. Begrijp ik. Be bent u, uh, heeft u liever een, uh, een, een groot gespierde man uh, uh, in bed of een, uh, een gezellige warme hond? Nou, dan heb ik toch echt zin voor de eerste. Ja, Juist. maar je hebt vrouwen die ja, nou, vinden het leuk dat, ja. het, dat de hond in bed komt liggen. Ja, de en bedoel is is ik vind ik een beetje smerig. Dat is hartstikke vies. Dat is toch zo'n viesharige mormel in je bed. Ja, dat is heerlijk. Ik heb beide dus. Ah, u, u heeft een uh, grote gespierde man en, en, en een hond in bed. Ja, ja Ik heb twee meter één en ik heb een labo door. Beide liggen ze in bed. Oh, goos, nee, je, je, ik, ik zie het ook allemaal voor me. En wat vindt hij, en wat vindt die man daarvan? Die vindt het goed. Is het een bruine die vindt het Labrador? Die is eerder goed dan ik. Echt waar? Ja. Hoe heet die Labrador? Is het een bruine? Het is een bruine. En dan heet het zeker chocolate. chocolate of zo. Ja, helemaal goed. Heet die echt chocolate? Nee, nee, nee. Hoe heet Jet. Die? Jet. Jet. Ja. Nou, oh, het is een teefje. Dat... Ja, het is een teefje. Oh, dan valt het allemaal wel weer mee. Dat scheelt weer dan? Ja, toch dan wel. heb jij gevoel? Ik, dat uh, je ik geen krijg, krijg, je krijg, je krijg je toch. Nee, ik, ja, Jan heeft het wel, maar ik vind het toch vies. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Je hebt gewoon veel gehad je hele in bed, empathische... dus elke, elke paar dagen moet ik mijn bed verschonen. Dat is absoluut waar. Nou ja, ja. Ach, nou. Maar ach, we maakt het ach, ook uit, hè? als je, als je maar gelukkig bent. Ja. ja, inderdaad. Ja, je had ook op de razende bol voor pampers kunnen liggen, ja toch? Ja, had ook gekund. Nou. Voor Tessel dan. Wat zeg je? Voor Tessel dan. Ja. Niet voor pampers, Tessel. Oh, zo ja. Nou, dat vond ik wel grappig opmerking van Nee, dat was scherp. Ja, dank je. Ja, dat raast de bol voor Texel. Ja, niet nee, ook. Ja, nee, nou, nou mevrouw um, Moens. Uh, heel verhelderend. Dus ja. resumerend. We kunnen de hond niet meer redden. We schoppen hem gewoon weer op zolder met een bakje water en een krant. Ja. Voor de poepen. En uh, veel succes verder. En volgend jaar zou uh, september beginnen met de... Uh, <lacht> ja. Oh, ja. Dat gaan jullie worden ja, okay, nee, dat je, kan, uh, je kan trouwens ook nog van mijn medicijnen halen, waarbij het hier minder gevoelig wordt voor de geluiden, zeg oh, maar. Oh, een joint. Een joint. op een wiet. Wiet. Een wiet geven. Er zijn ook nog pensioens die gewoon... ...adviteren dat, dat er geen vuurwerk in de buurt is. Ah, dat is een ik... bezige oplossing. Ja, leuk. Okay. Gaan we daar slapen, laten we die hond alleen zitten. Ik <lacht> <lacht> dank u wel, mevrouw Succes, we we als... we we Ja, en maak er iets moois van, hè. Ja, daar lekker, ik uit. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dat we al een tijdje in de war zijn in dit land, dat was wel bekend... ...en dat we leiden aan hysterie ook. Maar om nou een stil toch te gaan houden voor een aangespoelde vis... ...dat eigenlijk een zoogdoer is... Is toch wel de bloody limit? Een stille tocht voor een doodgetrapte scheidsrechter? Ja! Een stille tocht voor een dier die de wegwet is geraakt? Nee! Dus, wel gratis ja. naar 08121. En geef je mening over de stelling van vanavond. En die stelling is Jan. Vertel dat eens even. Oh, nou, wacht, sorry. Ja, natuurlijk. Een stille tocht voor een aangespoelde bultrug terug is om te janken, Jan. En zo is het maar net. Ja. 08112 om je mening te geven. En, uh, nou ja, goed. Uh, we, we zien wel weer wat er vandaan komt. Het is leuk om het volk ook een beetje aan het woord te laten. hè? Hey Niels! Hé hey, Roos. Hé hey, jongen. Hey, goed, ik vind dat allemaal een beetje gedramatiseerd is, allemaal. Ik bedoel, uh, het is in het nieuws gebracht, zo en zo. Maar uh, als je uh, kijkt naar, uh, wat, wat voor opkomsten was, er waren uh, ook 45 mensen gekomen. Dus het is gewoon helemaal bij uh, Marianne Tiemen geweest die dat opgezet hebt. Maar de uh, enige kiezers die kwamen aanzetten. Grappig. Ja? Een zedig grap vanavond. Ik heb het helemaal niet gehoord, joh. Nee, ik heb helemaal nee, niet op te leggen. Het hele electoraat van de Partij voor de Dieren kwam opdagen. 45 man. Ja, goed, 45 man. Waar gaat het over? waarom moet er zoveel ophef over gemaakt worden? Geen flauw idee. Maar heb jij het een beetje gevolgd met de bultrug? Ja, ik heb het wel een beetje gevolgd. Het is voor mij de eerste keer dat ik serieus in deze uitzending ben. Ja, nee, dat gaat heel goed. Ik vind het heel leuk. Heel vervrizzend nieuws. En wat vond je? Hadden ze al twee dagen eerder een kogel... dus hartstikke moeten jagen? of Is het goed dat ze het zijn blijven proberen? Ja, goed. Blijven proberen is vooral media-aandacht blijven houden, toch? Je bent een dierenvriend, is die Ik ben helemaal geen dierenvriend. Nou ja, goed, ik hou wel van dieren, hoor, maar ik moet uh, op het zekere hoogte. Ja, dood op je bord met een stukje knoflook erbij. Ja toch? Ja, precies. Welkom jongen. Paulje, hey, je Hey Paul, alles hey, goed Paul. jongen? Alles goed jongens? Hé, hey, mooi jongen. Wat vind je van de stelling van vanavond? Echt fantastisch. Ja, top. Ik zou graag eventjes nacht de naam doorgeven. Ja van de zwaan van, van Tonnerre. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En uh, ik denk dat dat toch Jolanda's hap was. Godzamer, wat is er aan de hand vanavond? Er wordt de ene bikkelharde grap, naar de andere wordt hier gemaakt. Ja, ik vond hem leuk, hoor. Ik vond hem ook leuk. De zwaan van Lisbeth heet Jan van de Sap. Paul, je bent een groot kunstenaar, dat mag gezegd worden. En dat 0-1-2, als je mening wil geven over de stelling van vanavond... en die stelling is een stille vanavond, als de terug is om te janken. Je mag ook bellen als je een bijzonder goed recept voor een appeltaart hebt... of omdat je Jan of mij met de dood wil bedreigen. Joop, kom er maar in. Ja, ik wou graag uh, mijn adres doorgeven geven om die een te krijgen. Want uh, dat wordt hoog tijd, hè? Ik ben, het zat. ik ben het zat dat uh, mensen. Uh, iedereen maar denkt dat die grappig is tegenwoordig. Ik, word, ik ben het gewoon zat. Ik, ik, ik heb niet eens het idee dat Joop het grappig nee, is. Die, die mag toch niet in een of andere fabriek blijven liggen? Ik wil die jodi nu hebben, godverdomme. Stuur hem op! Waar woon je, Jopie? Niet zoete meer, denk ik, gaat horen. Joop, waar woon je? Ik hoor een molk oh, ja, ja, ja, Molk weerum? Maar dit lijkt me inderdaad stug naar je al te beten. Stuur hem op. Ja, ja, Joopie, heel, uh, binnen een hoor. week heb jij je pilletje binnen. en Gerard Ik zal dat andere stripje op je haar op je ook even nemen. Dankjewel, Jopie. Ja. Wat een geleuter. <lacht> 080121 om te reageren op wat een geleuter. Uh, op de stelling ook. En een stille tocht uh, voor een aangespoelde bloedroger is om te janken. Belt u maar op. Of uh, als u wat anders wil, vertellen. Ik. ik. bedoel op Nationale Radio Ja, we geven de tijd. Ja, we bieden een Podium. Zo, zo zijn we ook gewoon. Nou, uh, Ismael of Pam? Uh, ik vind dat ze uh, dat het moeten organiseren. En uiteindelijk uh, lekker vissoep eten. Walvissoep. Ja, even, ik, daar heb ik ooit wel eens walvis gegeten, Ismail, Dat is niet, niet te hachelen, echt niet. Ik denk het bultburg... Nee, is niet lekker. Nee, is niet lekker. En een ook niet. Ja, maar Als je er genoeg zout bij doet, dan uh, is het wel eetbaar. Ja, er was een, weer een poging tot humor. Ik ben dat echt zat. Want hoezo, dat is toch leuk dat er een beetje humor in de show komt? Ja, weet jou, moet, jou moeten we hebben, dat het ook niet om. Ja, ah, je hebt wel gelijk ook. Hé, hey, uh, hoeveel visstix gaat er aan de beul terug, denk je? Ismael of Pam? Maar ik denk... Kun je, dat, kun je trouwens even de, uitleggen waarom je -duiz. Ismael of Pam heet? Genoeg voor heel Afrika. <hast> Wat een geleugde. Ik vond het best grappig. Ismael of Pam... Ah, ik, ik had young. even willen weten of je naar Ismail of Pam... Uh, hoezo, we, we, Ismail we, of we the Pam? Dutch don't give a fuck. Erik... Ja, Janne. Hoe is het met je man? Nou, het is niet om te janken, het is om te leven, tranen. Ja. Hebben... Oké, okay, dus de de, de van Tongeren humorprijs van vanavond gaat daar! <laughs> Erik met zijn geweldige grap. Nou het is om kijk te, kijk te leven, kijk nou tranen. Kijk nou t-shirt? Ja, nou hè? Kijk nou t-shirt? Nee, een zwam. Ah, dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Sorry. Oh, uh, Duidelijk. Wat een geleuter. Ja, de volgende nog lijkt oh, ja. wat, wat heb je nou ineens tegen mensen? Bellen mensen een keer niet op om je te bedrijven? Ja, of zeggen jank, dat je een bos op bent? Het is niet om te janken, het is om te levertranen. Ik vond het, nou, het leuk. Ja, vind je dat nou ja, leuk? Vond ik nou ja, goed, Zet op... geiken, maar zou zich hier nog verschamen voor, voor dit soort nee, slechte grappen. Nee, Zet je... gaiken, maar mocht je dat een ozien leuke grappen maken? Wat een waardeloos gedoe. Ik vind het, misschien moeten we dat hele volkstheater er ook maar uit of niet? Oh, het spel ook zeker dan? Nee, ja goed. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer, hoor. Nou oké, okay. wat een geleuter houden we erin. Maar het zou wel leuk zijn als een keer mensen ja, met een beetje inhoud zouden bellen. Ik nou. hey, trouwens, volgende week hebben we een VVD'er te, te gast. Het is Han Ter Broeke, nee. de buitenlandwoordvoerder van de Liberalen. Nou, die gaan we eens even stevig aan de tand voelen. Zo, dat je. die heeft ah, heel wat ah, uit te leggen, Han. Han heeft echt iets uit te leggen. Ja, dat dacht ik wel. Han, Han heeft echt iets uit te leggen. Ah, ah, nou. We hebben het gehoord allemaal hoe het toegehaald met, met de VVD stemmen in Europa. Zo is het. Han heeft iets uit te leggen. Uh, tot volgende week bij Echte Janne met uh, Han Ter Broeke. De Echte Janne zeggen jullie Goedenavond, slap lekker en kusjes. En Merry Christmas tot zover. Echte jammer. Echte jammer. En hebben ze trouwens op de Tagirpaan ook over uh, Johannes de Bultrug? <laughs> nou, ik, dat, uh, dat, uh, ik, ik, ik kan Niet? je wel dat er in Egypte vandaag over weinig, om, gisteren over weinig om, uh, over Johannes de Bultrug is, uh, is gesproken. Ja, dat, dat denk, er denk zelf, ik ook. Zelfs, zelfs nog een kleine waken is geweest.